De vrouw van 90 werd in de buurt van haar huis verrast door een 2,5 meter lange alligator die uit een kanaal kwam. De passerende automobilist zag het gebeuren en kon de vrouw redden. Wel heeft de alligator een deel van haar been afgebeten. Op het WK atletiek in Zuid-Korea heeft Daphne Schippers het 30 jaar oude Nederlandse record op de 200 meter verbeterd. Ze plaatste zich daarmee voor de halve finales. Schippers liep 22 seconden 69 honderdste, 12 honderdste van een seconde sneller dan Els vader in 1981. Het weer wisselend bewolkt. Langs de noordkust was regen, vanmiddag zon en overal droog, bij maximaal 21 graden. Dit, was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files dus op de A1 naar Amsterdam bij Amersfoort Noord 2 kilometer en verderop 4 kilometer tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge. Op de A4 richting Amsterdam 4 kilometer bij Zoeterbouw de Rijndijk en op de rijbaan naar Den Haag rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Roelevaansveen en Hoogmade. A7 richting Zaandam 2 kilometer bij de afwit Weide Wormer en op de A8 naar Amsterdam 2 kilometer voor knopend Koenplein. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht West 2 kilometer. Vanuit Rotterdam naar Gorkum voor het knopen te Gorkum 4 kilometer door een ongeluk. En op de A15 maar dan richting Rotterdam 2 kilometer bij haringsveld Giesendam. A20 naar Gouda 2 kilometer bij Schiedam. A27 Almere naar Utrecht bij Beeldhoven daar staat de 2 kilometer. En verderop nog eens een keer 5 kilometer voor Utrecht Noord.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 De gast van vanavond is heel erg leuk, een hele leuke vrouw, Carina van der Giezen heet ze. Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen, twee kleinkinderen heb ik zelfs ergens nog gelezen. Ja. Naast haar gezin werkt ze als natuurkundig, natuurgeneeskundig therapeut, masseur en healer en steunt mensen op weg naar evenwicht en bewustwording. Zij is geïnteresseerd in de oorzaak van ziekte en onbalans in het functioneren van lichaam en geest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 Inspiratie Radio. We hebben vanavond als gast Carina van der Giese. Welkom. Dankjewel, Herman. Goedenavond. Ja, leuk dat je er bent. Um, je hebt een praktijk, ja? de Witte Roos. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Ja, nou, praktijk, de Witte Roos. Die, ik werk zowel in heemsteden als in vijf huizen, in uh, Villa 533.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 Verwante dingen die ik ook nog doe, ook met ment op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau probeer ik mensen aan te raken. voor zover dat kan, of mag, vond het mensen. En het hoofdwoord is liefde, hè? Ja. Tenminste, dat maak ik uit je teksten op die ik lees op het ja. internet enzovoort.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 dacht ik god vind ik eigenlijk raakt me eigenlijk wel en, en, en gaandeweg kreeg veel meer te maken met eh, dingen zoals maria magdalena en toen hoorde ik van mensen die dan helder konden zien of channelen van haar, dat er toch eh, de orde van de literoos achter zat en dat dat ook heel ik heb ook heel veel affiniteit mee met haar en, dacht ik, ja, dat voelt heel goed. Dus ja, dat, dat draag ik even mee in mijn hart. Hè? Zo, een hele witte. Er een roze wel. op de bakkast. Op de, ja. ja, de borst staan. Ja, dus, ja, op mijn hart. Ja. Ik, dat draag ik mee. Dus ik vond het heel mooi. Dus, op mijn logo. Dat uh, staat hier. Dus, uh, ja, ik denk dat liefde wel de.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 nou, niet zozeer echt de zwangerschap, Maar ik had een, toen mijn oudste kindje geboren werd, is dus 28 is hij nu. En zij, uh, ja, het raakt me heel erg dat ze zegt. Ja door haar ben ik ook gaan zoeken. Ze had koolmelk, allergie en Ze was gewoon een En Ja, toen ben ik gewoon gaan zoeken. Uh, om haar te helpen ja. om uh, op de, op, uh, ja. alle verdrukking in te roeien van uh, dat onzin en zo. En de hele omgeving. Dus Daar ja. snap je er niks van. Je, je moedergevoel heeft echt gezegevierd. Ja. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, echt. Ja, Niet nog bij steeds. de pakken neer gaan zitten, nee. maar gewoon van hé, hey, hoe kan het uitzoeken? Ja. Enzovoort. En het is er allemaal wel, heb je kunnen helpen met de... ja Ja, en daardoor ben ik natuurlijk allerlei dingen gaan ben ik tegengekomen. En uh, ja, zo is eigenlijk ben ik gaan groeien en denk ik, nou ik ga baggenmedisch leren, want die had zij ook. Ja. En ja, zo ba en wat is dat? Baggenmedisch, dat is uh, dat zijn medisch die je uh, mensen kunt geven om uh, ja, emotionele. Um, ja, gemoedstoestanden, zeg maar, toch te ondersteunen, om daar gewoon weer positief uh, zeg maar, als je heel bang bent dat het die truppels je helpen van planten dat je weer uh, hoedig bent of moediger wordt, of oh minder ja. bang zeg maar, dus het klonk echt als een muziek uh, oh, ja, iets, ja, ja, dacht aan Bach ja, ja, ja ik dacht aan ja, Bach, ja. ik dacht het is dokter Bach, ja. het is al honderd jaar oh, meer dan oh, honderd jaar oh, oh, oud het ja, ja, zijn bloesemremedies ja, ja. ja. niet te verwarren met etherische olie nee, dat is wat anders Ja, anders andere je erop het water en ja, uh, een paar druppeltjes. Meer ja. ja, maar die, die is dat zijn druppeltjes die je inneemt. Dus ja, je. ja, je kunt ze innemen. En ik gebruik ze ook als toevoeging in de olie soms. Om gewoon daar lekker iemand mee in te wrijven. Het dus, dus oh, ja, is energetisch. Dat is mooi. Oh, oh, mooi. Ik, maar het, de, de, was dat de enige... Uh, Therapie, hoe, hoe moet je het zeggen? Een medie die je toepaste? Of uh, In het begin? We, ja? ja, ik ben begonnen met voetreflexmassage. Uh, en zo, ja, ik denk ik, uh, astrologie gaan doen, intuïtieve ontwikkeling. En, ja, gewoon veel meer op mijn gevoel, op mijn intuïtie te gaan vertrouwen ook. Dat ik de juiste dingen inzet bij een consult. Oh. Gewoon een beetje van dit en een beetje van dat. En, ja, heel mooi hoe, hoe dan ja, die stroom steeds beter wordt als je meer vertrouwt.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 En, uh, ja, ik ben nog ontzettend gelukkig met hem. Ja, ik wil hem eigenlijk bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor mij. Mooi. Hoe oh, bereik je dat ik ooit heb gedroomd? Ik heb jouw liefde elke gemaakt, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. The Zimbabwe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 gezongen uh, Met allemaal liederen. Het is een heel mooi geïllustreerd boek. Het uh, is ja, uh, met allemaal kleuren, het zie ik Het is wel uh, heel mooi om dat zo te zien. Dus ja, en die, mooi, uh... die platen die komen dus ook uit als een spel. Oh ja. Dus komt, er komt eerder als een, uh, een soort tarot-achtig iets van bij. Uh, deze dame, die, uh, het zijn goedinnenboeken. Hè? Het is dus eigenlijk uit... Uh,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 still re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 Als mensen hoog ademen, ja. is het ook al een spanningsgevoel ja. natuurlijk. En dan kiezen, dan, daar kun je mensen ook natuurlijk heel goed mee helpen. Ja, je kunt dat ze ook voelen, dat mensen maar heel, heel, een klein beetje in hun lijf aanwezig zijn. En dan probeer ik echt zeggen, joh, adem eens, kijk eens hoe je ademt. Ik te grote ademen, je. En joh, ga zakken, ja. hè. Ja. En, en daar probeer even ik diep. Op, ja. even diep zucht Of he, voelen ze even hoe lekker je op die tafel ligt. En zo ga ik steeds dieper in zichzelf laten zakken. En heel veel mensen vallen ook gewoon in slaap. Het is gewoon zo lekker. Ze zeggen ze, als je lekker of ik een beetje in de hemel zit. Zo. En dan gaan ze misschien ook wel dromen. En misschien dromen ze ook wel over L.A. Ja, ja. En uh, ja, we hebben nu ook. Uh, ja, ik laat het eventjes maar uh, mensen maar even wegdromen. Ook met, ja. uh, met dit nummer. Dit uh, nummer is. Uh, uh, the picture a uh, picture postcard from LA from uh Josje Kerrisson. Uh, dat is ook uh, ooit is gezongen door Jim die ja, daarop gaat lachen. <laughs> weet... jij, gaat, jij gaat nu een heel ander verhaal vertellen. <laughs> ja, dat komt. De... Ik, ik heb je heerlijk in verwarring gebracht. Nee, dat geeft we niet. Ja, maar dat, uh, dat is wel zo. Hoor. Ik ben wel benieuwd wat je gaat vertellen dat nu hoor. Nou, eigenlijk uh, we hebben we het over Jim, want Jim heeft het ook gezongen toen uh, uh, met zo'n popprogramma. Maar Jim is ook uh, de naam die wij gekozen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 the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 ...heel veel tevreden klant. Nou, dat, dat kan ik me voorstellen, ja, dat, dat geloof je ook ja ja ja, ja ja ja, heel fijn. Is, ja. Uh, ja, het is echt mijn levenswerk... Hè, ...wat ik doe. Ja. Ik heb meegemaakt dat ik uh, een moeilijke periode... ...in mijn leven had. Mm. Toen ging ik met iemand in gesprek. Mm. En toen ging ik liggen voor een massage. Mm. En precies die plek in één keer zo... waf mijn ja. vingerdoel. Ja. Terwijl het dus niet zichtbaar op. Op. was. Uh, nee. Want mijn rug is gewoon mijn rug. Ja. Ik bedoel, uh, dus dus dat, dat is echt lichaam en geest. Hè, ja. in, in, in balans dat...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 Die eist ook een aantal uh, dat je meerdere werkvormen hebt. En ik adviseer mensen dan, maar als ik vind dat ze doorgesuit moeten worden, dan gaan ze, ze naar een specialist. Oké, okay, dus gewoon een onderdeel uit het totaal. onderdeel uit het verhaal. Ja. Je hebt een uh, muziekstukje meegenomen. Ja. Uh, nou, ik vind het heel lang heb ik het, vind het al een prachtig stuk muziek dus van Alan Parsons Project het is old and wise en, ja, ik heb het heeft me ook geraakt omdat ik het hier in de kathedraal van Harlem heb gehoord bij een begrafenis ik heb echt ontzettend gehuild gewoon alleen omdat zo geraakt werd door die muziek en later dacht kijk ja, als ik dan la, hij zingt over uh, I mijn mean naam old and wise denk ik ja, ik hoop echt dat ik later een oude wijze vrouw mag worden en uh, nou denk ik denk het is gewoon een mooi nummer het, als ik je zo zie denk ik dat dat ook heel goed ja, <laughs> dankjewel.